In de handen in de wa in de handen in de in de in de in de wa in de in de in de la in de in de in de in de in de in de niets betekent. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala... het heeft geschonken aan een mu'min en een kafir. En vandaar dat de profeet vrede zijn met hem... placht het te zeggen tegen zijn metgezellen... en tegen zijn naasten... kun fit dunya ka gharib... Oftewel, wees in het wereldse leven... Net alsof jij een vreemdeling bent, of een reiziger. Een reiziger die zich van plek naar plek verplaatst. Met andere woorden, er hecht niet veel waarde aan het wereldse leven. Het wereldse leven, beste broeders en zusters, is niets anders dan een tussenstation. Het wereldse leven is niets anders dan een brug die beloop bedient te worden. Het gaat uiteindelijk om het hier Het wereldse leven, zoals wij allen weten, is vergankelijk. Het hier daarentegen is eeuwigdurend. En daarom dient een ieder van ons overtuigd te zijn van het feit dat dit wereldse leven aan een einde zal komen. Het is... Tijdgebonden. Iedereen zal per slot het leven moeten laten. Of het nou gaat om een rechtgeleide persoon, of een verdorven persoon, of iemand die op leeftijd is, of iemand die zich in de bloei van zijn leven bevindt, of het nou gaat om een persoon die welvermogend is en geld heeft of iemand die niets heeft. Iedereen zal uiteindelijk doodgaan. Vandaar dat ik tegen ieder zeg, het is noodzakelijk, dat wij onszelf en elk ander, van tijd tot tijd aan de dood herinneren. De profeet Vrede zij met hem heeft namelijk gezegd, viru min, dikri hadi min Oftewel vermeerdert het gedenken van de dood. En hij noemt de dood in deze overlevering Hedimuletet. Hedimuletet, dat betekent de vernietiger van de lusten. Het kan zijn dat de persoon omringd wordt door genietingen. Genietingen van wereldse aard. Maar zodra de dood aanbreekt, dan wordt alles om hem heen verpest. Dan heeft geen van deze zaken nog enige waarde. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَجَاءَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ Oftewel, de doodstrijd is met de waarheid gekomen. Dat is datgene waar jij voor placht de weg te lopen. Dat is datgene waar jij voor plachtte te vluchten. De doodstrijd is gekomen met de waarheid. De waarheid beste zuster en beste broeder is dat jij komt te overlijden. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala het eeuwige leven bezit. De waarheid is voordat jij de dood vindt of de engelen van de genade zou aanschouwen. Of de engelen van de bestraffing. De waarheid is dat jouw graf. In een van de tuinen van het paradijs zal veranderen. En dus een paradijselijke decoratie zal krijgen. Of hij zal veranderen in een gat. Gevuld met vuur. Mogen Allah ons behoeden hiervoor. Sommige mensen. Die in het bezit zijn. Van een groot vermogen, mensen met een status, mensen met aanzien. Wanneer de dood hen treft, wanneer de dood hen overweldigt, dan laat hij zich overvliegen in zijn privévliegtuig naar een van de grootste ziekenhuizen van de wereld. En hij laat zich omringen door de beste specialisten, door de beste doktoren. En zij doen allen hun best om deze persoon te redden, om deze persoons levensduur enigszins te verlengen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: La yastiruna zaatam walaya, oftewel als hun tijd aanbreekt. Dan zal er geen moment van uitstel of vervroeging zijn. Zij zullen op het aangegeven tijdstip de dood vinden, doodgaan. En deze specialisten, die zich hebben omringd rondom deze man, kunnen hun best doen. Kunnen alles doen wat zij willen. Maar zij zullen uiteindelijk moeten toezien hoe deze persoon begint te verkrampen. Hoe deze persoons kleur begint te veranderen. Hoe deze persoon het begint uit te schreeuwen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt... Ma anni maniya, alaka anni Oftewel, mijn bezit heeft niets voor mij kunnen betekenen. En dus ook niet voor deze man. Heeft hem niets teweeg gebracht. Heeft niets voor hem betekend... Op dit beslissende moment, helleke Anni Sultania en zijn leiderschap en gezag is ten onder gegaan. En zo vertelt de geschiedenis ons over Harun Rashid, die plaats nam op zijn sterfbed en vervolgens keek naar zijn bezit, keek om hem heen en zei: Me Agne anni malia, Anni Sultania oftewel mijn bezit heeft niets voor mij betekend en mijn leiderschap is ten onder gegaan. En hij droeg zijn onderdanen op om hem naar zijn begraafplaats te brengen, want hij wilde kijken naar zijn graf. Eenmaal daar aangekomen begon hij te huilen en hij keek omhoog naar boven en zei «Yemen laia zulomulko» O oh, Hij, wiens koningschap niet ten onder gaat. O oh, Hij, wiens koningschap niet verloren gaat. Neemt in genade aan degene wiens koningschap reeds is vernietigd. Reeds is verloren gegaan. Reeds is geëindigd. En in Sahih al-Bukhari vertelt Abu Sa'id al-Ghudri dat de profeet heeft gezegd. Wanneer een dode persoon opgedeeld wordt door de mannen op de schouders en iedereen hem kan horen, behalve de dag behalve de mens en de djinn, dan zegt de Profeet: Vrede, zij met hem, dimuni, Als deze ziel goed blijkt te zijn dan zal het roepen, قديموني قديموني, oftewel brengt mij voort, brengt mij voort, naar voren met mij, naar voren met mij, want ze wil de genietingen van het graf tegemoet gaan, ze weet dat haar graf zal veranderen in een van de tuinen van het paradijs, en vervolgens zegt hij, haar, En als de ziel blijkt niet goed te zijn, slecht te zijn, dan zal deze zeggen, O wees zij, waar brengen ze haar naartoe? Waar gaan ze met haar naartoe? Namelijk naar de vernietiging, naar de verschrikking, naar het vuur wat op haar staat te wachten in het graf. Mogen Allah ons hiervoor behoeden. En in de Sahihijen, in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim, vertelt onze moeder Aisha, mocht Allah tevreden met haar zijn. Zij vertelt dat de profeet vrede zijn met hem heeft gezegd, men ahabba Allahi, ahabba Allahu men Allahi, kariha Oftewel, degene die verlangt naar de ontmoeting met Allah. Allah verlangt ook naar de ontmoeting met hem. En degene die de ontmoeting met Allah verafschuwt... Allah subhanahu wa ta'ala houdt er ook niet van om hem te ontmoeten. Toen zei Aisha radiyallahu anha... O boodschapper van Allah... Maut, maut. Ze zegt... Gaat het hier om de afschuw en de haat die men voelt voor de dood... Wij haatte allemaal de dood maar toen zij de profeet vrede zij met hem tegen haar la ya aisha welken de gelovige als hij wordt beloond met de genade van allah en zijn wa en zijn paradijs hij van het ontmoeten allah en hij allah haza naib au aisha maar de gelovige een gelovige als hij op de hoogte wordt gesteld van de gunst en het welbehagen en het paradijs van zijn Heer, dan verlangt Hij naar de ontmoeting met zijn Heer. En zijn Heer en Allah verlangt ook naar de ontmoeting met Hem. En Hij zegt daarna, wa inn al Kevir, idabushira bisakatilla wa Allah wa kerihallahuli Terwijl de, de kafir daarentegen. Als hij op de hoogte wordt gesteld van de toorn en de woede en de bestraffing van zijn Heer, dan haat hij het om zijn Heer te ontmoeten. En ook alle haat het om hem te ontmoeten. En zo begint onze reistocht naar het Heer Namos. Het begint beste mensen met de dood. En deze eerste fase van deze reistocht, eindigt in het graf. Het graf dat gekenmerkt wordt door koudheid. Het graf dat gekenmerkt wordt door donkerte. Het graf dat gekenmerkt wordt door eenzaamheid. Er is geen vriend te bekennen. Er is geen moeder te bekennen. Er is geen vader te bekennen. Er is geen zoon of dochter te bekennen. و ان دعو صحق <تصفيق> تجاه ادر ان جنه ما الدكتر هيكتتتت هي سي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الدليل Oftewel, bereid je voor o ziel en laat je niet misleiden door de vooruitzichten. Je zult plaatsnemen in een plek waar de persoon zijn boezemvriend zal vergeten, en je zult bezwaard worden met een grote hoeveelheid zand. Iedereen zal uiteindelijk de dood vinden. En er wordt geen onderscheid gemaakt. Tussen iemand met gezag en met status en iemand die niets voorstelt. En op deze wijze wil ik in ieder van ons de dood ter herinnering brengen. Vergeet het niet. Mezelf in eerste instantie en vervolgens jullie. Ik wil jullie deze zaak ter herinnering brengen. En van de gelegenheid gebruik maken om tegen jullie te zeggen... Keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala, de Heer van de hemelen en de aarde. O jij die buitensporig is geweest en heel veel zonde hebt gepleegd. O jij die het gebed heeft verlaten, die lang de moskee niet heeft bezocht. O jij die haar hijab niet draagt en die het gebed verwaarloost, O oh, jij die ze tijd doorbrengt in shops en plaatsen die niet deugen. Tegen jou wil ik zeggen, keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala voordat het te laat is. En toon En weet dat Allah zegt, Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaqfiru ad-dunouba Inna hu huwa al rahim. Oftewel, Allah zegt, o mijn dienaren, die buitensporig zijn geweest. Laat je niet overweldigen door wanhoop. Wanhoopt niet, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij vergeeft alle zonden. Hij vergeeft alle zonden, beste mens. En gebruik dit wereldse leven om je in te zetten voor het Heer namos om goede daden te verrichten, die vruchtbaar zullen zijn op de dag des oordeels. Want dit wereldse leven is niets anders dan een examen, die wij moeten afleggen. En vergeet niet die wijze woorden van de profeet, waarin hij zegt, Yitba'ul mayyita thalath, maaluhu wa ahluhu wa amaluhu, fayarji'u ifnani wa yabqa hij zegt namelijk, de dode persoon die wordt gevolgd naar zijn graf door drie zaken. Namelijk door zijn bezit, zijn familie en zijn daden. Twee van deze zaken zullen terugkeren en hem achterlaten. En één zaak zal bij hem blijven. De twee zaken die terug zullen gaan zijn zijn familie en zijn bezit. De zaak die bij hem zal blijven, dat zijn zijn daden. Zijn daden zullen als identiteitskaart dienen in het graf. Zijn daden zullen beslissen of hij tot de gelukzaligen zal behoren of tot de ellendeling. Wat subhanakallahu ma bihamdika shadu wa la ilaha illa ant astaghfiruka wa